Drie uur aan Octijssen met het NOS-journaal. De politie Twente heeft de verdachte aangehouden... die werd gezocht voor het neersteken van een agent in Borne. De 29-jarige man werd vannacht aangehouden in het Overijsselse Glanerburg. Het signalement van de verdachte werd zaterdag, een dag na de steekpartij... door de politie verspreid. Een arrestatieteam heeft hem rond half twee vannacht in zijn woning gearresteerd. De agent werd meerdere keren gestoken. Dat gebeurde nadat de agent samen met een collega had aangebeld bij een huis in Borne. De dader ging er te voet vandoor. In Londen hebben honderden mensen een betoging gehouden... tegen het beleid van oud-premier Margaret Thatcher. Daarmee losten ze een belofte van jaren geleden in. Vakbondsleden, oud-mijnwerkers en anticapitalisten hadden gezegd... dat ze op een zaterdag na de dood van Thatcher bijeen zouden komen. De bijeenkomst verliep zonder problemen. Margaret Thatcher overleed maandag op 87-jarige leeftijd. In de Guantanamo-B-gevangenis op de Amerikaanse basis op Cuba... zijn gedetineerden en bewakers met elkaar in gevecht geraakt. Toen bewakers hongerstakers uit een gemeenschappelijke ruimte wilden overbrengen... naar een eenpersoonscel, vielen de gevangenen aan met geïmproviseerde wapens, zoals bezems...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 De renovatie en verbouwing van het museum heeft bijna tien jaar geduurd. Het weer, vannacht af en toe regen, overdag is het droog met smiddag zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Goedenacht, Radio 1, dus daar luister je naar. Het is uh, twee minuten over drie. En uh, ik blik eventjes terug op deze week. Want afgelopen zondag ben ik meteen naar dit radioprogramma. Om, uh, om kwart over vijf in de trein gestapt. Hup, uh, even naar Amsterdam, koffertje opgehaald. En in één ruk door naar Berlijn in, uh, in de trein. Uh, samen met een vriend om half negen ochtend stapte ik dus in die trein naar Berlijn. Zes en een half uur zou ik rijden. Een vakantie van vier dagen. Even kijken hoe de, ja, het leven in Berlijn eraan toe gaat. We hadden afgesproken met wat vrienden die daar ook waren. En uh, gingen we met wat spullen in de trein. koffertje, wat kleren mee. En na een reis waar ik vooral geslapen had. Omdat ik dus ja, die nacht door had gehaald naar dit draaiprogramma Kwamen we aan op Berlijn Hauptbahnhof En vanuit daar in de U-baan naar ons appartementje. Dat we via de site Airbnb hadden geregeld. En dat is heel fijn. Want dan heb je gewoon je eigen huisje in een stad. Dus dat was, dat was helemaal te gek. En dan, ja, dan voel je, je ook echt alsof je meer een bewoner bent van die stad. Schone en frisse kleren aan. een beetje ons uh, huisje ingericht. Koffertje daar. Even tanden poetsen. Even een beetje deel op. En uh, ja, de straat op natuurlijk. Want ja, dat is natuurlijk fijn in Berlijn. Er gebeurt veel. Door naar het terras. De zon scheen zo waar. Beter weer dan we in Nederland hier hadden. Een Berliner Pilsner gedronken. En na dat biertje door naar een restaurantje. Om uiteindelijk door te gaan naar de Club Bergheim. En daar wilde ik heel graag naartoe, want Berghain is echt de club van Berlijn. Ik had er veel over gehoord en ook pittige verhalen. Dat het er heftig aan toe gaat uh, qua drugs. En uh, ja, qua, qua rare dingen die er gebeuren. Mensen die daar uh, ja, experimenteren Dus niet alleen met drugs, maar ook met elkaar. En uh, nou, ik, ik was dus heel erg benieuwd, omdat ik daar gewoon heel graag naartoe wilde gaan. Plus... Het is ook nog ingewikkeld om daar binnen te komen, werd mij verteld. Dus de uitdaging werd steeds groter om naar Berghain te gaan. En om een uurtje of half tien, zondagavond was het, kwamen we daar voor de deur aan... om naar binnen te gaan, Wat uh, bij een feest wat al 24 uur bezig was. Het gaat daar gewoon van vrijdagavond tot maandagochtend door. Gelukkig stond er geen rij en mochten we zo, hup, door, de, door de bewakers... die al even naar je kijken dan. En ze kijken dan naar je. Top tot teen, check je even. En als je dan nou, er een beetje oké okay uitziet... en uh, niet te veel op een Engelse toerist lijkt... Mag je doorlopen? En uh, nou, dan kwamen we binnen. En terwijl we binnenliepen bij de garderobe, voelde je dus alles trillen. Dat was echt zo bizar. De trapleuningen trilden, wij liepen zo omhoog daar. In een groot industrieel pand. En uh, nou, jas afgegeven bij de garderobe. En dan kom je daar dus en dan hoor je gewoon dit. Dit is gewoon techno. Het is gewoon keihard. De bas, je voelt de bas dus ook gewoon in je lichaam trillen. En terwijl je de trap opliep, uh, zag je de mensenmassa een beetje zo... Ja, tevoorschijn komen... En uh, die waren daar aan dansen. En vooral veel mannen in een ontbloot bovenlichaam. Dat is de Berghain. Veel uh, homoseksuele mannen die daar dan gewoon lekker dansen. En op een gegeven moment stond er zelfs eentje naakt dansen. Wel zijn schoenen aan, maar voor de rest was hij gewoon naakt aan het dansen. En toen ging het zo een beetje hup, heen en weer. Het mooie was, daar hou ik van. Niemand keek er echt raar van op dat hij daar zo aan het dansen was. En uh, ze genoten allemaal van de avond. En totaal denk ik dat ik een uurtje of vier heb gemaakt. En toen weer in de u baan naar huis. En de volgende dag uh, een beetje uitslapen. En uh, dan stierf zo het geluid weer weg in je oren. Die ruis was weg. En uh, nou, daarna gingen we even een hapje eten. Grote verhalen verteld over de avond ervoor. Onze vrienden, die uh, ook in, uh, in Berlijn waren, gingen terug naar, naar Nederland. En wij gingen eventjes winkelen. Want ja, dat, is toch in, dat kan zo goed daar in Berlijn. En we, hadden, we zaten in de wijk Nooykeun. Dan heb je allemaal van die kringloopwinkeltjes. En dan was je echt ja, prularia tot de met. Maar uh, ook heel veel kleren. En na een halve dag rond te hebben gebanjerd... Had ja, ik een jas gekocht, schoenen gekocht, heerlijk. S'avonds aten we bij een, een Libanees restaurantje. Want ja, je hebt niet echt Duits eten, natuurlijk. Wel de worsten en de kartoffelen. Maar het is vooral ook gewoon net zoals in Amsterdam eigenlijk. Gewoon allerlei nationaliteiten die daar hun eten aanbieden. En daarna gingen we nog even wat drinken uh, in een kroegje. Want die heb je ook overal daar. Zijn, uh, we hadden een vriendin daar en die nam ons mee naar een kroegje. En van buiten leek het echt op een, een of andere kraakhol. Maar binnen was het echt zo heel leuk, ouderwets aangekleed. Alsof je in een huiskamer zat. En uh, een paar biertjes gedronken. Maar niet te bont gemaakt. Want de avond van tevoren zat natuurlijk nog in de benen. In de Berghain met al dat gedans. En dat allemaal in het, uh, ja, in het mooie Berlijn. De dag erop gingen we een beetje, beetje bij thuis uit bed. Want we wilden graag naar uh, de Neue Nationale Galerie. Dat is een museum uh, bij Potsdamer Platz. En daar hangt vooral de kunst uit de 20e eeuw. En uh, dit keer was een expositie met schilderijen uit de tijd van 1945, 1968. En er hingen veel absurdistische doeken, zoals van Picasso... en, uh, en uh, mensen die daar hun werk op hadden geïnspireerd. Maar ook uh, veel schilderijen die linkten naar de naoorlogsperiode... wat toch wel interessant is. En sowieso in Berlijn leeft natuurlijk heel erg. En wat heel tof was, was dat er een tv stond... waar de clip van de Beatles met All you Need Is Love op werd gespeeld. En door de gangen van het museum liep ik daar zo naartoe... En toen dacht ik van, ja, mooi. En die clip is te gek met allemaal rare wezentjes en de Beatles die dansen en kleuren. En toen ben ik daar een tijdje voor blijven staan, want ik ben een groot Beatle-fan. En ik heb met open mond staan kijken naar die rare clip. Kom er weer een raar blauw mannetje voorbij. Van een stukje van de Beatles. Ik kon het niet laten. Het was daar in het museum. En ik denk, ah, zo'n goede plaat dit. Na het museum weer de u baan in. En uh, op weg naar ons wijkje Noeikul in het zuidoosten van Berlijn. Want onze laatste avond zat eraan te komen. We liepen nog wat winkeltjes af. Waar ze mooie bontjassen, en ouderwetse wijnglazen. En Theekopjes en uh, we kochten nog een biertje, want dat is heel fijn. Iedereen drinkt ook bierflesjes op straat in Berlijn. Dus gewoon, hup, bij zo'n sigarenwinkeltje koop je een, een flesje bier Berliner Pilsener. En we slenteren een beetje door de straat om uiteindelijk uh, nou, even een hapje te eten bij een Thai. Want ja, internationaal eten doe je daar overal. Nou, lekker veel gegeten, een beetje een bodempje gelegd voor de laatste avond. Nog even een paar biertjes gedronken, sigaretjes gerookt, want dat is ook heel fijn. Je mag dus overal binnen roken in Berlijn. En uh, nou, lekker in de kroeg gezeten. De volgende dag gingen we weer bepakt en bezakt naar huis. En we hadden veel nieuwe kleren gekocht. En, uh, ja, het, was, het, was, het waren vier te gekke dagen. En zat ik weer terug in de trein van uh, uh, Berlijn terug naar Amsterdam. Ja, dat was mijn avontuur in Berlijn deze week. Fantastische stad. Alleen nu is mijn vraag aan jou. Wat is jouw favoriete Europese stad? Ik heb het echt fantastisch gehad daar. Maar waar ga jij graag naartoe? Is dat bijvoorbeeld ook Berlijn? Of ga je liever naar Barcelona? Of Parijs? Misschien wel Praag? Of uh, Madrid, zoals uh, Filemon. Bel mij 0800 1121 of mailen naar nachtbrakers.bnn.nl 0800 1121. Jouw favoriete Europese stad. Ja, David Bowie uh, die had zijn nieuw album, The Next Day. En zijn eerste single heet Where Are We Now. En dat gaat over Berlijn. Als je goed luistert hoor je ook een Plats voorbij komen. En zo. Dit is David Bowie met Where Are We Now. Hard to get the train. From You never knew that That I could do that Just walking the dead Sitting in the jungle Under the strass I Man lost in time Near Cardeve Just walking the dead Twenty thousand people, crossbows are broken, fingers are crossed just in case, walking the dead. David Bowie. Wat kan hij nog zingen op zijn oude leeftijd? Gekke plaat. Where are we now? Ik wil graag jouw verhalen horen over je favoriete Europese stad. 0800-1121. Maar uh, ja, voordat ik, voordat ik denk van jouw verhalen heel graag, maar ik denk ik ga ook even een rondje maken langs wat uh, grote Europese steden waar Nederlanders leven. Zometeen bel ik met uh, Budapest, dat is in uh, Hongarije. Maar eerst even naar Jan Willem, want die uh, woont er al drie kwart jaar in Barcelona. En ik dacht, ja Barcelona, moet ik even overbellen. Jan Willem, goedenacht. Goedenacht. Barcelona, het, volgens mij is het wel een van de mooiste steden van Europa. Want het is sowieso al zonnig vaak daar. Maar ook nog qua architectuur en qua sfeer. Ben je het daarmee eens? Ja, nou daar ben ik het zeker mee eens. Uh, ik ben uh, voor de liefde naar Barcelona gegaan. Niet, niet per se de liefde voor de stad, maar uh, uh, ja, de liefde in het, in het algemeen, de vrouw. En, uh, uh, maar dat je Barcelona er als een, een soort extra liefde bij krijgt, ja. is, uh, is echt mooi meegenomen, heel mooi meegenomen. Wat, wat is het meest bijzondere aan jouw stad? Ik denk dat uh, de combinatie van en het prachtige weer, de, het modernisme wat je in de architectuur terug ziet, de gebouwen van Gaudi, iedereen kent natuurlijk de Sagrada Familia, maar er zijn nog veel meer huizen, parken, uh, heel, de, heel de stad heeft die, die invloed heel erg. En je hebt het strand, uh, het strand uh, van Barcelona waar je gewoon heerlijk... Uh, ja, je loopt van de stad, loop je zo de Mediterrane Zee in met, met uh, een, een heerlijk warm bad en, uh, en uitrust op het strand. Dus je hebt echt alle onderdelen. Die combinatie, en, hè? Die is ja, te gek. Ja, ja. En daarnaast de keuken. <laughs> het, het eten, eten ja. het, uh, het eten. Ja, want als je daar uh, met 12 euro op zak in de middag naar een restaurant gaat... krijg je een drie-gangen menu met uitstekend vlees, uitstekende vis ook met name... en uh, een fles wijn erbij. Dus uh, dat is zo genieten uh, uh, dat, ik, dat ik dat heel vaak doe. Uh, bijvoorbeeld uh, tijdens mijn werk, uh, maar ook uh, in een vakantie hoef ik niet per se weg... Want uh, Barcelona en met name ook Catalonia, de hele provincie waarin Barcelona ligt, heeft alles. Dus ze hebben de uh, Pyreneeën, de bergen, je hebt het strand en je hebt de wereldstad. Wauw, het klinkt echt als een soort paradijs als je het zo allemaal achter elkaar zegt. Ja, ja. ik ervaar het ook echt uh, wow, als een redelijk, nou, redelijk paradijs. Je, uh, je, hebt, uh, je, kunt, je hebt een geweldig uitgaansleven. Uh, je moet wel uh, redelijk wat energie hebben, want de uitgaan begint niet voor twee of drie uur in de nacht. Nee, want je eet laat en dan ga je ook ja. nog even natafelen. Ja. Dus eerder dat ja. je in de discotheek staat, is het ja. drie uur s'nachts. Ja, mensen eten rond tien uur half elf. Maar zeker in het weekend. En uh, dan ben je om één uur half één klaar met eten. Als dus je een beetje met vrienden eet. En dan ga je daarna ja, eerst uh, naar een bar wat drinken. En dan ga je, ga je uit. Maar je hebt zoveel in die stad. Ja. Uh, uh, uh, dat ik het een, een geweldige plaats vind om te wonen. Ja. Wat is het grootste verschil met, uh, ja, noem het Utrecht of een Amsterdam in Nederland? Dus wat ja, maakt Barcelona echt heel anders dan, dan een Nederlandse stad? Ja, ja, ik was een paar weken geleden in Nederland. Anderhalve week geleden. En dan is het hier nog uh, best al koud. En, uh, ja. uh, en uh, uh, op dit moment nog kaal. Ja. En in Barcelona is het dan al zo... Ja, dan heb je die zon al, die schijnt heerlijk op je rug als je op het terras zit. Er is daardoor zoveel meer buitenleven als, uh, als in het algemeen uh, in Nederland. In Nederland gaan mensen toch vaker uh, naar, uh, naar binnen. Misschien in de zomer worden de terrassen absoluut opgezocht. Maar dat heb je het hele jaar door in Barcelona. Ja, veel meer het buitenleven inderdaad. Ja. Dus dat mensen ja. op straat met elkaar afspreken. Of gewoon ja. op straat ja. koffie drinken in plaats ja. van in een kroegje. Ja. Of achter de gordijnen ja. thuis. Ja, geheime tip is uh, voor uh, Nederlanders... Uh, is ook vooral om naar uh, Gracia de wijk uh, te gaan. Dus een, een wijk van Barcelona, een beetje meer uh, in, landinwaarts. Het was vroeger een dorpje. heb je dus allemaal pleintjes. Maar het is bij Barcelona gekomen, zeg maar. En uh, daar zie je dus ook hele families. Uh, dat is prachtig om te observeren op een zondag bijvoorbeeld. Uh, met, met de kinderen en de hele, het hele gezin uh, op het plein zitten. En, uh, en daar uh, ja, de hele dag een beetje buiten zijn. Oh, het klinkt zo heerlijk als je dit allemaal zo vertelt. Willem, dankjewel dat ik je even mocht bellen, zo midden in de nacht. En geniet van het uitgaansleven nog. Want ja, dankjewel. het is zaterdagnacht, dus er moet gedanst worden. Ja, ik ga zo meteen op stap. Heel goed. Dankjewel voor uh, dat ik je mocht bellen en een uh, fijne nacht. Fijne nacht. Groetjes. Radio 1: Nacht, nachtprakers. Heb je ook zo'n mooi verhaal? 0801121. Ben je ook zo verliefd op een stad zoals Jan Willem? 0801121. Misschien heb je ook wel een tijdje gewoond in zo'n grote Europese stad. Laat het me weten. Nogmaals, 0801121. Dit is een leuk beentje. Dit is Nederlands. En er mag een beetje gedanst worden. Hè? Zo in uh, de zaterdagnacht. Dit is Orlando. Ik vind het zo leuk. Het is vrolijk. Het is Jesse, Het is alles eigenlijk. Orlando. Met Show me where the bullets go. Jansen, goeienacht. Hallo. Ja, Hallo. Wat is jouw lievelingsstad oh. in Europa? Uh, ro ro Rotterdam persoonlijk. Rotterdam? Oh, lekker dicht ja. bij huis. Hallo? Wat, wat, wat zeg je, je allemaal? Lekker, lekker. Het is de mainboy van Europa. Ja. En, en natuurlijk ook uh, de mooiste van uh, Nederland uh, speelt daar. Ah, je bent een fijn orde. Ja, inderdaad. Ah, maar, goed, uh, maar ben je alleen maar daarom fan van Rotterdam? Of heb je ook nog dat je de, de, bijvoorbeeld de architectuur heel mooi vindt? Want het is best wel een nieuw, ja, nieuwe stad. er zelfs een brug aan de, de, de, de, de, de, de, de, de Eurotoren? Euro de Euromast? Eur, oh, sorry. Euromast, ja. En dat, wel je wel. Ik en de. Uh, uh, ook niet de, de, de, de Zwaarnebrug. Maar je woont er zelf niet, hè? Nee, ik woon zelf in, in, in Beverwijk. Maar zou je dan niet in Rotterdam willen wonen als je het lievelingsstad is? Ja, te, alleen. Het is een beetje. de huurprijzen hoog daar. Ja, ja, het is duurder dan in Beverwijk. Alleen, ik zou wel eens willen wonen, maar ik woon al uh, een beetje achteraf. Maar ik ga wel een keer terug in en dan ga je wel genieten van de stad, omdat je er zo dol bent. Ja, uh, Tropicana, uh, Keurigus samen. en Fire Beast Club. Ga je er ook wat biertjes drinken dan, Jansen? Ik uh, drink zelf geen bier, dus. Wa oh, maar gewoon geen alcohol, helemaal? Ja, maar kom maar, geen bier. Ah, uh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar Rotterdam dus, ik zet hem op het lijstje hoor: dat je, dat, dat je maar, lievelingsstad is. Als, als, als, als je toch bezig bent, ja. een liedje van Hamzarsband, uh, uh, I Will Survive. Oei, Hermans huisband. Ik ga hem erop zetten. Ik denk dat het hem niet wordt. Ik vind het niet zo leuk. Ah, nou, dan, dan doen we een andere dan doen we het die van <laughs> Oké, okay, is goed. Dankjewel voor het bellen, Janssen. Oh, als je anders je maar geen Al goed. Yes. Doei. Het Hoi. Niks nee, niks nee, nee, nee, nee, nee, Yes, groetjes Igor. Um, uh, Igor zijn eh lievelingsstad is Parijs. En uh, hij houdt er vooral van ja, wat je het beste kan doen in Parijs is struinen. En dat is uh, natuurlijk heerlijk als je zo langs die scène kan. En uh, even kijken of Igor er al is. Igor? Igor? Nee, Igor die is nog uh, die is nog in Parijs. Misschien uh, uh, zit hij op de andere ja, lijn. Ik ben, ja, Igor. Hey, jouw lievelingsstad Hoi. is Parijs, hè? Ja. Zit even de, de radio af. Ja, want anders hoor ik mezelf zo drie keer terug. Ja. ja. Maar uh, Parijs. Nou ja, ik, uh, ik ben er vaak geweest, een stuk of tien keer, vaak doorheen gekomen en een keer we in mijn eentje gewoon met een uh, busreis mee en uh, mijn eigen houtje de stad verkennen. Ja, fijn is dat. En wat ik al zei, je kan zo lekker struinen door Parijs, langs die Seine, daar beneden, maar ook ja, gewoon precies. die achterafwijkjes. Ja, ik vind het Parijs ook echt te gek. De Marais, uh, daarbij is, bij de Sacre-Cœur, dat is uh, leuk. Mallmarkt hè, ja. En uh, het leukste vond ik eigenlijk nog uh, met de metro uh, rondreizen. Oh. Met de RR kun je ook boven kun ja. je gewoon helemaal rond. Dan ben ik nog op uh, Pearl Ashes geweest met Jim Morrison. Ja, even zijn graf bezocht. Graf bezocht. Ja. ja. De zanger van de Doors. Ik wil ook heel graag een keer. Ik ben groot Doors fan. Ik wil heel graag een keer daar naartoe ook nog. Maar wat zie je daar eigenlijk? Want je ziet waarschijnlijk gewoon zijn grafsteen en bloemen eromheen of niet? Ja, ik, ik was daar. Uh, zeven jaar daarvoor was ik daar ook geweest. Ja. Toen met mijn vader. En uh, toen stond er nog een. Uh, een uh, ja, een soort buste. Zo'n uh, kop van die uh, Marsen. Maar. Uh, ter, toen ik terugkwam, toen hadden ze het graf helemaal van marmer gemaakt. Het was eerst gewoon een eenvoudige steen en mm. een uh, beeld erop. Ze hebben het een beetje geprofessionaliseerd, dat graf eigenlijk. Ja, ze wilde het uh, toen later ook weghalen, hè, dat hij weer gerepatrieerd ge werd. Of hoe noem je dat? Terughaald uh, naar Amerika. Ja, Een beetje restaureren weer, dat het er weer een paar jaar tegenaan kan eigenlijk. Maar echt het leuke van prijs, vind ik de metro. Uh, je hebt de leuke bandjes uh, die erop treden en uh, raar en zo. Uh... En het eten? En, het, en, en de Franse wijnen? Ja, uh, nou, ik zat eerst uh, de eerste avond in pub. Oh, <laughs> zit je in Parijs, oh, ga je naar de Irish pub? Ja, ja, dus is bij Quartier Latijn. Ik uh, liep dat, die, diep daar binnen en uh, Onderhoek was een uh, Irish pub. Uh, ik ben ook nog, uh, ik ben niet echt naar clubs geweest ofzo, ik ben niet zo'n uh, zo danser, nee. maar uh, wel dan in, in het Frans. <laughs> oh, welke heb je gezongen? Eh, uh, rapport Amsterdam van Jacques Brel. Ah, mooi, mooi. En over ja, Amsterdam... nog wel best wel pittig, hoor, in het Frans. En dat begrijp ik. En Igor, Parijs is natuurlijk de stad van de liefde. Heb je daar ook nog een liefde gevonden? Nou, nee. nee, het was maar drie dagen. Het, uh, het is me niet gelukt. Het kan verkeren, hoor, in drie dagen. Ja. maar ja, ik ben een beetje een eindselking. Ik uh, struinde maar wat door de stad rond en, uh... Ja, er was wel veel uh, vrouwelijk schoon, maar uh, ik, uh, ik heb uh, niet echt uh, iemand uh, tegen het lijf gelopen toen. En, uh, en, en ben je wel van de Franse vrouwen ook? Want die zijn ook wel natuurlijk wel. Uh, ja, nou, uh, vroeger uh, tijdens vakanties uh, vakantieliefde gehad, een Frans? Een naam nog. Ja, Valerie Durand. Oh, toen dat... was ik vijftien. Ja, oh, ja. Daar stond niks voor. Maar, maar zou je ja. niet een keer met haar naar Parijs willen? Of met een geliefde hier in Nederland? Want je, het is de stad van de liefde dat je daar kan ontmoeten. Maar het is eigenlijk natuurlijk ook dat je heel romantisch als stelletje... de Eiffeltoren gaat beklimmen en uh, nou ja, rode wijn gaat drinken. Nou ja, ik had een vriendin die uh, was niet zo op steden. Die uh, komt van het platteland en uh, toen zijn we naar Turkije geweest. Oh. Maar uh, Parijs had ik... Ja, wel, wel met haar uh, willen doen. Ja. ja. misschien komt het er nog van, uh, Igor. Ja, ja, wie weet, ik uh, wil graag weer terug. Ja, ik zet hem is op het ook lijstje Zuid-Frankrijk is ook prachtig, maar uh, Wat is ook prachtig? Is voor mij nummer één. Wat vond je ook prachtig? Zuid-Frankrijk, hè? Ja, jij bent gewoon een beetje uh, een francofiel. Le ja. Maar Parijs zet ik uh, bij de Europese steden als jouw lieveling. Uh, Igor, dankjewel voor het ja, bellen. Ja, die komt wel op nummer 1. Heel goed. Ja. Ik ga ook even een plaatje draaien van uh, Charles Asnavour. Die heeft een, uh, een liedje geschreven over Parijs. J'ai vu Paris. En dat is uh, ja, een beetje voor jou ook. Uh, dankjewel. Fijne nacht. Hoi. Groetjes. J'ai vu Paris se réveiller au croissant chaud au café crème. Paris penché sur ses problèmes. Paris moutard, Paris certif. J'ai vu Paris se dénier et Paris bistrot, Paris les potes. Paris les filles qu'on bécote et pelote sur les fortifs. Paris gamberge, Paris vinberge, Paris je t'emmène en goguette. Sur mon cadre de bicyclette. Jette ta peau à déboutonner Paris des bougeurs, Paris vin rouge Paris oisif, Paris des bauches Mais aussi Paris pas d'embauche Au seuil des usines gardées J'ai vu Paris le point brandi Et l'âme révolutionnaire Découvrant son front populaire Paris descendre dans Paris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 Paris décomposé, viole, Paris qui n'a plus la parole, vaincu, souffrant et humilié, Paris la gronde, Paris la fronde, Paris courage, Paris terne, Paris gazogène et en berne, Paris Londres parachuté, j'ai vu Paris jouer sa vie. Paris râle bol des brimades Et juché sur ses barricades Paris redevenir Paris J'ai vu Paris se transformer S'emballer pour l'automobile Paris se croire au mille mille Paris chauffard, Paris râler J'ai vu Paris se libérer Paris blue jean, adieu complexe Paris égalité des sexes, Paris pilule émancipée, Paris qui grogne, Paris qui cogne, Paris aux urnes prophétiques, Paris qui parle politique et sans flamme brûlée, Paris en grève et Paris qui rêve. Paris assis, cassant la croûte, ou pissant sur le bord des routes, arrosant les congés payés. Paris d'hier et de toujours, paris vingt siècles de jeunesse. Pour tous tes amants, tes maîtresses, tu restes le plus grand amour. Je bent toch een beetje in Franse sfeer als je dit hoort. Charles Aznavour, J'ai vu, Paris. Radio 1. Het is met het grootste vertrouwen... dat ik het koningschap zal overdragen aan mijn zoon... Frank van der Lende. Van der Lende. BNN Radio 1. Nachtbrakers. Yes, daar nou luister je naar. En het gaat over je lievelingsstad in Europa. Dus dat kan Parijs zijn, zoals die van Igor. Of Rotterdam. Het kan ook gewoon in ons eigen landje zijn. Fleur, die voor jou is uh, Praag, hè? Oh, Fleur die uh, hoort de radio en die is meteen woep, weg. Ze schrikt er een beetje van. Ik ga gaan er eventjes terugbellen en zo meteen het verhaal van Fleur uit Praag. Want het is wel een mooi verhaal. Ze is ten huwelijk gevraagd daar. Nou, dat, dat, dat wil ik heel graag horen. Zo meteen Fleur. Maar dan ga ik eerst eventjes naar Heather. Want uh, ja, nog een grote stad in Europa is, uh, is Budapest in Hongarije, Oost-Europa. En Heather woont daar een half jaar al. Uh, nacht. Goedendag, hoi. Hoi, um, wat is er nou zo bijzonder aan Budapest? Wat maakt het nou een speciale stad? Um, dat het... Uh, de gebouwen vallen een beetje uiteen. Dus dat klinkt heel lelijk, maar het blijft heel mooi en statig. Ik vind dat wel een hele gekke combinatie dat het... Het heeft niet heel mooi, het is niet heel kalm. Terwijl de gebouwen zien er echt niet uit. Ze zouden echt op instorten. Maar gewoon omdat ze heel oud zijn. Ja, en ze hebben geen geld om te renoveren. En het is ook te duur om neer te slaan, dat is allemaal... Uh, mooi gek gedoe dus het, het, het brokkelt een beetje af zeg maar en wat voor sfeer dat. geeft dat uh, geeft dat aan de stad ja best wel een beetje, ja, een, een beetje stom woord maar dus, uh, heel veel mensen hebben die lege panden opgekocht en een soort van coole badden van gemaakt dus het is erg underground gevoel dat het heel commercieel is maar de is een vette barretje zit er allemaal in dat dus heeft een soort van we hebben een uh, slecht gebuurt dat eigenlijk helemaal niet is dus het is, is het wel... Cool. Ja, er zitten dus een beetje verborgen kroegjes in oude panden en zo. Ja, klopt. Dat iedereen van die dingen af weet, maar goed. En wat maakt het nog meer uh, speciaal? Bijvoorbeeld, hoe, uh, hoe zijn de mensen daar? Uh, hoe, hoe, zien, uh, hoe is het openbaar vervoer? Ja, het is ook wel iets. Het is allemaal uh, heel goed geregeld hier. dat verbaast me eigenlijk. Openbaar vervoer gaat de hele nacht door. Heel makkelijk. En het, je hebt nachtwinkels op elke hoek. En die verkopen de hele nacht uh, bijvoorbeeld kaas, worst en alcohol. Dus het is er gewoon een hele prettige stad om te wonen met voorzieningen, zeg maar. Ja. En de mensen? De mensen uh, zijn heel behulpzaam Niemand kan Engels, maar ze doen wel hun best. Ook, ook zeg je nog zo beleefd mogelijk in het Hongaars, zeg ik dan van, oh, kan, kan ik kan geen Hongaars. dan vroeg uh, langzamer gaan praten in een taal die ik totaal niet versta. Dus ze zijn wel vriendelijk eigenlijk. Niet zo lastig. Of, Dat is goed. En wat is het grootste verschil als je het vergelijkt met uh, Amsterdam of Nederland? Mmm, dat is een goede vraag, natuurlijk het uh, missen van fietsen. Ik heb goeie niet te fietsen, maar toen ben ik al drie keer vermoord bijna. Echt waar? Niemand fietst ja, daar? Ja. ja, een paar, een beetje van die hippe mensen. Echt met ze die, uh, je, wat je van die racefiets oh, ook. Oh, ja, je ja, je ja. Op gemakje, weet je zo. Uh, dus dat. En ja, ik weet eigenlijk niet. Dat is natuurlijk het uh, geld. Dus is hier veel goedkoper in Amsterdam. Dus je bent veel geneigd, sneller geneigd om dingen te doen die je thuis niet doet, zeg maar. Dan naar de zonnebank gaan of manicure nemen. En, dus, en uh, heel veel alcohol, bier 1 euro, zegt oh, verleidelijk zeg. zou heel slecht voor mij ja. zijn, denk ik hoor. <laughs> ik denk het ook. Je wordt je er snel aan gewend. Ik vind het nu al heel gaaf als iets 2 euro is, ik dus dat is heel duur. En wat 2 euro entree voor een nachtclub? Ben je gek. Ja, je weg. Dus uh, je wordt heel snel van, nee, het is ook veel, veel geld. En je woont er nu een paar maanden in Budapest. Hoe lang blijf je nog? Ik blijf tot uh, eind juni. Oké, okay, en zou je dan, dan ben je al een beetje verknocht aan de stad? Of uh, vind je het ook ja. wel weer fijn om terug te gaan naar Nederland? Nee, nee, nee. Ik uh, wil misschien mijn maaf weer gaan doen. Dat vind ik echt heel leuk. Dus, ja. Gibt je hebt <lacht> je hart wel een beetje verpand aan Boedapest? Wel een beetje verpand aan Boedapest. Alleen in de is nog een beetje een probleem. Ik moet nog een beetje aan gaan werken, maar... Nee, Boedapest is echt te gek. Nou ja, hup, ga naar een goedkope nachtclub nog, voor 2 euro. En dan uh, ga ik verder met mijn radioprogramma. Dankjewel, Heather. Dankjewel, en doei. En veel plezier in Boedapest. Dankjewel. Doeg. Overal in Europa kan je lievelingsstad liggen. In Oost-Europa, Noord-Europa, nee, Scandinavië. Ook hele mooie steden. 0800 1121, wat is jouw lievelingsstad? Laat het me weten. Je kan ook mailen als je niet zo beller bent. Dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl Elke week schakel ik altijd zo rond half vier even naar de BNN-bar. Daar zitten mijn vrienden en mijn collega's. En die kletsen dan mee over het onderwerp. Ja, en het onderwerp van vannacht is, uh, ja, je lievelingsstad in Europa. Ooit's bar. Oh. Oh. Oh. Amsterdam, hè? Mijn yeah, stadje. Ja, <laughs> Ik denk dat, uh, ik ga me even aftrappen, ik denk dat ik voor Berlijn ga. Ja. Ik denk dat fijn. dat echt mijn lievelingsstad in Europa is, omdat altijd als ik daar ben, niet dat ik daar heel vaak ben geweest, drie keer denk ik, vier keer, en je voelt je altijd direct thuis ofzo. een lekker sfeertje hangt daar, een beetje alternatief. Je hebt ook wel iets Duits, dus dat snap ik ja. dan. Ja, achternaam is een beetje Duitsig. Geen. daar kan je echt trots op zijn. Ja, maar ik denk dat ik daarvoor ga. Ik weet het. En ja, ik zou er wel willen wonen Ik Weet je zelfs. wat ik het van Berlijn vind? Dat alles er zo goedkoop is. Ja, dat is heerlijk. Je kunt echt voor een scheet en een knikker, koop je daar een kebab, bier. Maar ook lekker gewoon. Boeren. Ja. Oh ja. ja nou, dat weet ik niet, maar dat, dat weet ik niet ja. hoor, dat laatste. Maar... Dat ja, het is echt een heerlijke stad. Ik denk dat ik dat wel als lievelings heb. Nou, ik vind bijvoorbeeld Praag dat vind ik een hele mooie stad. Ja. Dat vind ik, daar zou ik niet willen wonen, want ik vind de mensen er gewoon niet aardig. Maar dat vind ik dan weer echt een hele mooie stad. En dat verwacht je dan weer niet. Maar mooi in de zin van mooie gebouwen? Ja. Ah, okay. ja. Maar je zou er niet willen wonen? Uh, ik denk niet dat ik het er lang uithoud, nee. Nee? Nee, omdat dus de mensen vind ik daar echt verschrikkelijk. Wat dan? Ja, die zijn gewoon niet aardig. Ligt dat niet gewoon aan jou? Ja, precies. Nee, want in andere steden vind ik ze allemaal wel heel aardig. Ik vind dat wel zo heel erg. En ik vind Londen vind ik ook een hele vette stad. Ja, ik was vorige week in Londen. Ik vond het een tikje tegenvallen. Ja? Ja. Ik vond Wat dan? Het, ik vond het wel heel leuk, omdat ik er met leuke mensen er was, uit Nederland dan wel. Maar ik vond het een beetje gehaast en een beetje gelikt allemaal, of zo. En ik weet niet of dat een heel goed argument is. Dat <laughs> uh, is toch fijn? <laughs> ja, ik heb liever dat het wat uh, linkser en alternatiever is. Dat vind ik fijn. Dat het wat uh, relaxter is, of zo. Het was allemaal heel gehaast. Drukke stad. Veel hoge gebouwen, druk verkeer. Gehaaste mensen. Dus dat vond ik, wel, vond ik wel een beetje tegenvallen, als ik heel eerlijk ben. Dus uh, ik denk niet dat dat mijn... Uh, die staat niet in mijn top 3 in hmm. Hmm. Mijn stad van de liefde, mijn favoriete <laughs> stad van Europa is dus Parijs en ehm... Um... Sop, sop, sop, Ja. En ik heb dus ook al zeg maar, je hebt het Sacré-Cœur en daar links ervan, heb je zeg maar een heel mooi gebouw. Ik heb zeg maar zo'n droom dat ik daar dus zeg maar ooit oud wil worden, ja? met mijn Geliefde partner natuurlijk. In het, in het huis, nest zak, in het gebouw ja, nesten de zakken. Het is een super mooi uitzicht. Ik heb zelfs op mijn bureau, ik denk nu heel zielig. Maar zo'n fotootje van het uitzicht, wat ik dan zou zien als ik door het raam. Ja. Het is echt heel leuk. Ja, ja, mooi. Mooi. Maar zou je er echt willen wonen in Parijs? Dat je voor langere tijd daar zou ja, willen zitten. Vind je Frans ook aardig? Nou, ik heb wel een beetje moeite met de Fransen, dat klopt. En ook met de taal. Want ik heb dus, dus ja. vorige keer ja. Ja, want ik zat dus een keer in een restaurant en ik probeerde toen. Um, heel erg mijn best te doen en, op, en het, in het Frans te bestellen wat ik wilde eten. En dat werd niet echt gewaardeerd, want het duurde een beetje lang en ik kon niet uit mijn woorden komen en ik stotterde. Dus toen um, keek die uh, oberme heel gaan aan en verzocht, met in het Engels te bestel, verzocht mij in het Engels dat ik in het Engels mijn bestelling moest doen. Dus um, <lacht> ja, met de Frans heb ik een beetje een haat liefdeverhouding. Ja, dat wordt gezellig. Want ja, die, zeggen, je weet dat Parijs, dat er best veel Fransen wonen. Ja, nou ja zeg maar goed, weet je aan elke relatie kan je werken, toch? Oh, mooi. Ja, mooi gezegd. Oh, ja. Ik ben wat meer van de noordelijke landen, dus ik vind bijvoorbeeld Stockholm en zo altijd heel mooi. En dat de mentaliteit van de mensen me daar heel erg aanspreekt. Mooie vrouwen? Mooi, we wel wat lang voor mij, maar. Uh, ja. Dus kan ik beter een, een Portugese dwerg opduikelen in Lissabon. <laughs> maar uh, nee, dit, dit vind ik heel, heel relaxed. Maar wat spreek je dan aan aan de mentaliteit van de mensen? Ze zijn rustig, ze zijn eerlijk, ze zijn open. Ze zijn veel minder stijf dan wel eens wordt uh, gezegd. Een beetje zoals Friese, dan zeggen ze ook van dat het uh, stijve mensen zijn, dus ook niet waar. Ja, en ik heb het gewoon niet zo op Zuiderlingen. Ja, maar het is toch juist lekker wel, dat relaxte sfeer ja. is daar lekker... Uh... Als mensen uit Scandinavië in Lissabon zouden wonen... Top. Dorpje knol. <lacht> Mooie combinatie maakt Roelof in, in Boys Bar. Ja, lievelings Europese stad, kom maar door, 0800 1121. Grada, goeienacht. Goeienacht, ehm... Uh, Frank. Met Gerda. Gerda. Ja, lekker Hollands. Ja, goed zo. Uh, wat is jouw lievelings-Europese stad? Uh, er zijn er zoveel, maar het is toch Delft, waar ik nu alweer 50 jaar woon. Oh, je eigen stadje. Is. Je eigen stadje. Ja, Delft. Historisch. Uh, ja. uh, klein Amsterdam, grachtjes. Ja. En, uh, nu ik 60 ben, ik ken alle cafés, bars, eettenten, van alles. De buurthuizen ken ik... Uh, mijn broekzak. Maar is dat het leukste ook? Daar, vind je daarom die stad zo fijn? Omdat je alles weet? Omdat je, je over alles kan vinden? Nou, ik, ik, ik, ik, ik woon dus vanaf mijn tiende in Delft. En um, van Delft kan je zo naar, uh, zo naar Amsterdam. Dat is mijn tweede lievelingsstad van Nederland. Daar ga ik ook in mijn eentje... Vroeger al in mijn eentje... Hup, de trein in naar Paradiso. Lekker uit in Amsterdam. Ja. Dat vind ik een veilig gevoel. Met, die, met Den Haag en Rotterdam. Uh, nee, Rotterdam en Den Haag niet zo. Nee, dan ga je dus. Heel gek. Dus op ja. één Delft, op twee Amsterdam. Maar waarom vind je Delft dan nog meer zo fijn? Behalve dus dat je alles kent daar? Um, uh, dat. Uh, het, is, uh, ja, het is studentenstad. Ik ben gescheiden van een student, helaas. Uitgangsleven. Ja, uh, uh, um, ja zodra de zon is, dan heb je allemaal leuke terrasjes. Op, de, op die brede bruggen, dan heb je allemaal terrasjes. En dan, eh, ja, wat heb je nog meer? Een, een musea. Nou, helaas is het Legermuseum nu Varis-Nasio's de berg. En het is net een dorp. ons kent ons, hè? En vind je al die studenten leuk, dat die daar allemaal zitten? Want het is best wel een studentenkozen stad. Het is een studentenstad, jazeker. Ik, ik, heb, ik heb van 73 tot... ...twee jaar geleden in, een studenten, uh, in studentenwoningen gewoond. Hé, tot twee ja. jaar geleden? Ja, hè? Maar je, je, ben, je woont al vijftig jaar daar. Dus dan ben je, ben je heel oud en dan woon je... Althans, heel oud. Sorry. Maar dat je dan nog steeds in een studentenhuis woont? Ja, de, uh, mijn laatste studentenwoning is uh, van 1988 tot 2008. In een studentenwoning. Omdat ik uh, uh, verliefd uh, samen ging wonen met een student... Uh, en dan um, gingen we trouwen. Oh. En dan hoefde hij niet in dienst. Dat noemen ze de Vredelinghuwelijk. Ja. Yeah. Nou, en dan, uh, ja. De, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn ouders, familie, iedereen. Uh, het is een heel dorp. Ja. Yeah. We wonen allemaal in, in Delft. En, um, ja. Hier naar uh, lagere school, middelbare school. Uh, dus je hebt, de de je hebt ook de liefde. Je hebt ook de liefde in Delft. <laughs> maar ik ben dan gescheiden. Oh. En dan. Dan kan je gewoon in, dat, in, in die studentenhuis blijven wonen. Ja, dan, woon je dus dan ga je van de studentenkamer. Uh, ik heb op de. dubbelrug de Krakelof gewoond. Dat staat achter het station Delft. Ja, dat is echt te gek. Ja. ja. Wow. Nou, en dan. In, uh, de, naar een uh, studentenwoning. Uh, en dan, uh, ja, gescheiden dus dan. Maar dan kan je gewoon blijven uh, wonen. En, het, en ik moet je eerlijk zeggen. Uh, ja, er is geen betere doelgroep om tussen te wonen, tussen dan te studenten. zijn en dan studenten. Want ga je ooit, uh, Gerda? Ja, die, hebben, die hebben ergens moeite mee, die hebben geen last uh, van je. Alleen als we een feest uh, geven, dan uh, moet je alle, alle spullen uit je tuin halen. Ga je ooit nog uit uh, Delft weg, denk je? Sorry? Ga je ooit nog uit Delft weg? Als ik uit Delft weg ga, dan ga ik naar mijn geboorte-eiland, nieuw guinea Daar kom ik vandaan. Oh! Dus al... Dat is het grootste eiland... Uh... Ja, ik ken het. Een, eiland, een groot eiland boven Australië. Ja, dus dan ga je ook meteen nou, weg uit Nederland. Nederland. Ik ben officieel politieke vluchtelingen. Huh. Mijn eiland was de laatste kolonie van Nederland. Ah, oké. Okay. En toen ben ik je hier naartoe gekomen? Afrika. Toen ben je naar Delft gekomen. Nou, mijn, uh, ja, ik ben met uh, familie, met papa, mama en de kinderen naar Delft uh, gekomen. Delft staat op het lijstje, Gerda. dankjewel. Ja, jij ook bedankt. En een fijne nacht fijne nog. Fijne nacht. Doeg, doeg. Tom Waits, Long Way Home. Where well, I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us and show the way back home. There lies. Baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. Got a head for a lightning, and a hat for a rain. And I know that I still never do it again. Show back You pass should day Your love's the only thing I've ever known One thing for sure Pretty baby I always take the long way stem om uh, tien voor vier. Die doorrookte en doordronken stem van Tom Waits en Long Way Home. Nachtbrakers, Frank van der Linden. Goedenacht, gaat over je lievelings Europese stad. Dat kan in noord, zuid, oost, west zijn. En die van uh, Richard, die is in Engeland. Richard, goedenacht. Goedenacht, Frank. Of moet ik Richard goedenacht. zeggen, omdat het over Engeland ja. gaat? Whatever you like. <laughs> maar dit is, is, is niet Londen of, of, of een... Of nou een... ja, in, in Londen ben ik daarna ook nog wel geweest. Okay. De, eerste keer, de, ja, de eerste keer dat ik in Engeland was, was ik geloof ik 16, 17 jaar of zo. Maar dat was toen in, in het echte zuiden van Engeland, in Torquay. En um, dat is een beetje ja, um, subtropisch zeg maar. maar oh, subtropisch is in... in Engeland? Ja, in het zuid, de hele zuiden van Engeland. Ja, is het dan lekker weer? Ja, daar, is, ja, daar heb je wel, wel rond de 25, 30 uh, graden. Oh. Maar uh, waar, ik, waar, ik toen, uh, waar ik nu over praat... is, is, is een plaats waar, die recentelijk, een aantal, aantal, aantal jaren geleden... goed bekend is geworden door de festivals. En dat is Glastonbury. Glastonbury, dat is niet een grote stad... maar wel een nee, nee, ja, bekendstad nee. door het festival, wat je ja, zegt. Maar dat is een ja, klein stadje, ja, toch? Ach, 8000 tot 9000 uh, mensen. Ligt in, in Devon en Cornwall, zeg maar. Wat een hele mooie streek is, overigens. Maar uh, het is met name de energie en, en, en, en de, en de glooiingen. De, de, de natuur die er is. De mensen die er zijn in Zuid-Engeland. Die, die, die, die toch een heel ander soort van, uh, van, van karakter hebben. en een andere soort van vriendelijkheid hebben. Veel meer op het spirituele gericht, zeg maar. Uh, dan, uh, dan de Londenaar, zeg maar. die toch veel afstandelijker Ja, uh, maar wat is er dan en, bijzonder aan dat, aan dat uh, wat je zegt, spirituele? Ja, maar dat kan je eigenlijk pas vertellen. Mijn hart ging open toen ik er toch voor het eerst naartoe ging, zeg maar. En met die mensen leerde kennis maken. Ik ging al een eenvoudig pensionnetje. En de, me de mensen die ik daar leerde kennen, zeg maar. Uh, dat, dat alles bij elkaar, weet je wel. Dat geeft je dan een gevoel van, uh, ja. Ik zou bijna zeggen in worden van een soort van thuiskomen. Ja, wat fijn dat je zoiets hebt gevonden dan. Ja, ja. En ga je nou ja, er ook ja, vaak ik, naartoe dan nu, Richard? Nee, mijn, uh, mijn, uh, mijn werksituatie, tenminste <laughs> eigenlijk zonder werk en mijn oh. uh, toestanden al jaren... Dan, uh, dan, dan maakt dat toch heel wat lastig om daar naartoe te gaan. En de pond is natuurlijk ook niet al te goedkoop meer. Nee, en vliegen? En, en, en dat, ik, dat ik er toen naartoe ging, toen, kon je, toen, toen betaalde je iets van... wat ook al niet, toen al niet voordelig was, iets van 13 of 15 pond... voor een overnachting met een ontbijt, zeg maar... Maar nu heb ik recentelijk nog eens gekoekeld en dan betaal je iets van 30 pond voor een overnachting. Ja, dat is wel een stukje duurder. Zou je dat kunnen wonen, Richard? Nou, dat zou ik zeker. Ja, hoor. Ja? ja? Ja, ik heb er ook wat vrienden gemaakt ook toen. En, uh, ik kwam bij toeval in een club ook terecht van mensen die in internationaal waren voor, uh, voor bijzonder werktijd te doen, energiewerktijd te doen. Er vinden veel festivals plaats, maar dan meer op uh, esoterisch of spiritueel gebied. Maar... Dat is allemaal zo'n beetje uh, door het hele jaar heen, zeg maar. Maar uh, als je daar naartoe wil, en uh, zeker met jouw jou, jou idee, wat je, waarbij je toch uh, een, met een beetje openhart bent. En, en heel erg voor, voor de fun en voor, de, voor, de, voor, de, voor het avontuur. en ook een beetje voor de schoonheid, zeg maar. Maar een andere schoonheid dan van steden, steden als Berlijn, zeg maar. en, en, en, en uh, Parijs of Lissabon of, of, of, of Rome, om maar wat te noemen. Uh, dan, dan is dat ten plaats met een ander soort schoonheid. Weet. Nou, ik ben blij dat je me de ogen hebt geopend... dat ook die kant van Engeland heel mooi is. Glastonbury ja. schrijf ik ook op. Ja. Dankjewel, Richard. Ja, ja. En, en ik zou je aanraden, ga dan, uh, ga dan in mei... want dan begint het weer, dat ja. festival. Ja, dat festival met, met de en Rolling en Stones, hè. Wow. Nou, als je dan met een paar vrienden... want er is nu, zijn nu nog huisjes te huur, laat ik zeggen... voor, uh, voor 500... Uh, ja. vier, tussen de 400 en 500 euro uh, pond per, per week. Ja. Als je dat met vier vrienden doet... Dan, dan is het er toe veel minder en is het goed te doen. Absoluut. Dankjewel, Richard, voor je belletje naar 0800 -1 -1 -1. En een fijne nacht nog. Oké. Okay. Ja, YouTube. too. You. je. Ja. <laughs> ik bel dat al eventjes. Okay. Doe doei. Ik bel al even met uh, Barcelona en Budapest, uh, mensen die daar wonen. Maar ja, ik kan natuurlijk niet onze eigen grote Europese stad vergeten. En dat is Amsterdam. En Anne, die woont al bijna haar hele leven in Amsterdam. En uh, nou ja, Anne, goeienacht. Goeienacht. Jij woont, um, ja, tussen aanhalingstekens, gewoon in Amsterdam. Maar dat is natuurlijk ook een wereldstad in Europa. Helemaal niet zo gewoon. Nou ja, maar omdat wij natuurlijk in Nederland zijn... en, en ik bel met, met heel Europa van oost naar west, van zuid naar noord. Ja. Maar ja, Amsterdam is natuurlijk ook een van de grootste Europese steden. Ja. Maar ja, nog steeds als je in Groningen woont, is het twee uurtjes rijden. Ja, ja. Kijk, dan ben ik in Antwerpen. Huppakee. Uh, Amsterdam, wat is daar zo mooi aan? Nou... Ik denk dat Amsterdam, dat dit is natuurlijk het jaar voor Amsterdam. Want nou ja, vandaag is het Rijksmuseum is weer geopend. Dus mooie musea, stedelijk is weer open. Dus ik denk, echt, ik denk echt dat dit eindelijk weer een moment komt dat wij op de kaart komen in de wereld. En dat er echt mensen zijn die, die, die op vakantie willen naar Amsterdam. En dat is uh, uh, denk ik niet vanwege de fiets, maar echt omdat cultuur leeft hier wel echt. En um, uh, uh, je bent heel vrij. Ik, vind, ik, vind, ik voel mij heel vrij in deze stad. En um, het grappige is, ik sprak gisteren een jongen en die zei tegen mij, die, die was Duits. En die, die zei tegen mij, ja, ik ben tien jaar geleden naar Amsterdam verhuisd vanuit Duitsland met niks. Maar gewoon omdat ik gewoon het idee had van, dat is gewoon, da, da, da, dat is een stad waar ik wil zijn. En, en wij kijken daar eigenlijk nooit zo naar van, dit is ook gewoon een metropool en dit is ook een grote stad. Ja. Ja, voor ons is het, want ik woon ook in Amsterdam en ik ben net zo verliefd als jij op Amsterdam. Maar het is ook ja. wel weer. Daarom zei ik ook in mijn aankondiging gewoon, omdat het wel voor ons is. Het ook gewoon om hier te wonen. Ja. Maar ben jij al in het stedelijk geweest? Ik ben zeker al in het stedelijk museum geweest en dat vond ik ook echt fantastisch. Ja. En, um, uh, ik denk ook wel dat wat jij zegt uh, op musea gebied uh, Amsterdam nu heel lekker gaat. Maar uh, er is natuurlijk meer, wat jij zegt, die vrije sfeer. Maar zijn er nog dingetjes die, die je eruit pikt... ook als je het vergelijkt met andere grote Europese steden... wat Amsterdam zo bijzonder maakt? Nou ja, het weer niet. <laughs> Zeker nu niet. Nee. Maar. Uh, uh, nou ja, Morgen misschien, hè? Morgen 20 graden, zeggen ze. Dus ja, ik hoop dat het. Is, nou ja, dat is wel zo. En, en uh, ik denk ook wel... Um, um, Zeker als je nu gaat kijken bij, bij, een beetje bij het centrum en zo, maar bij ook bij het, het Centraal Station, dat is nog allemaal in aanbouw. Maar ik liep daar later voorheen en toen, dat was echt dat ik dacht van, dit is gewoon niet Nederland. Zijn zo, het is heel veel nieuwbouw, maar echt architectuur is gewoon heel belangrijk ja, ja. geweest in, in Nederland. We hebben hele grote architecten voortgebracht en ik denk dat we echt onze stad daarin heel erg onderschatten telkens. Het is zo lekker als morgen dan de zon schijnt dat je dan fietst over de grachten exact en dat, dat je het idee hebt gewoon dat je de, de, dan kijk je ook naar boven soms naar de gebouwen en om je heen en dat je gewoon denkt dan voel je, je gewoon helemaal het is gewoon heel knus. Ja, ja het, is, het is aan de ene kant een stad maar aan de andere kant ook een dorp door die grachten door die huisjes en ik denk dat de meeste Amsterdammers en dan laat ik ook voor mezelf spreken en ik denk ook voor jou mooi weer op je fietsen over de grachten en dan ben je het gelukkigst ja. als het Amsterdammer denk ja. ik. Ja, ja. Ik was gewoon, ja, ik weet niet... Ik was een paar maanden geleden in New York... en toen kwam ik daar aan en dan zie die grote gebouwen... en dan komt er een soort over een valtje echt een soort gevoel van... hier gebeuren dingen en hier kan ik dingen waarmaken... maar dan komt het alles zo groot is. En dan kom je terug in Amsterdam en dan denk ik gewoon van... ja, maar hier doe ik dingen. En hier kan ik dingen, weet je wel, alles is kleinschalig... en als ik een festival wil organiseren... dan kan ik dat met mensen ja. bereiken... Dus hier doe ik dingen en daar denk je, hier gebeurt het, maar niet gelijk dat je het zelf voor elkaar kan krijgen. Een mooi promo praatje voor Amsterdam ook, Anne. Dankjewel en ja. ik uh, ga ja, de, de grote Amsterdamse artiest natuurlijk draaien die erbij past. Ramse Chaffy met het is stil in Amsterdam. Dankjewel, fijne dag. Doeg. Het doeg. is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen. Mm -hmm. Mm -hmm. Toons en de fietsen zijn levenloze dingen. De stad behoort nu nog aan een paar enkelingen. Zoals ik, die hang van verlaten straten. Om zomaar, hardop in jezelf te kunnen praten. Om zomaar, hardop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 De mensen zijn geslapen. ...nog niet stil is in Amsterdam, hoor. Ik denk dat er nog wel flink gestad wordt. Zeker zo rondom het Leidseplein. Wat ben jij aan het doen nu? En vooral, wat is jouw lievelings-Europese stad? Ga jij ook graag... ...nou, gewoon uit in Amsterdam? Of misschien wel in Berlijn, Parijs, Rome... Boekarest, Moskou, Stockholm? Noem maar op, bel me. 0800-1121.